Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. In een paar jaar tijd zijn er twee keer zoveel scholieren met een wapen geschorst op school. 350 keer was een leerling vorig schooljaar even niet meer welkom op zijn of haar middelbare school... omdat hij een mes of vuurwapen mee had, meldt RTL Nieuws. Soms worden scholieren ook van school gestuurd. Instanties vinden het hele zorgelijke cijfers. Minister Grapperhaus zei eerder dat hij werkt aan een messenverbod voor iedereen onder de 18. Het mag niet meer op straat of in de openbare ruimte gebruikt worden. Dus je kunt ook niet de mes uit de keukenlaar meer op straat meenemen. En we gaan echt een verbod op verkoop aan minderjarigen invoeren. Dus winkels, ook online, zullen daar echt op moeten gaan rekenen. Dit jaar zijn er zeker vier mensen overleden bij steekpartijen op middelbare scholen. Op een pluimveebedrijf in Witmarsum in Friesland heerst vogelgriep en dus worden 90.000 kippen geruimd. Er zijn nog drie andere bedrijven in de buurt. Er wordt onderzocht of de kippen daar ook ziek zijn. Het is op meer plekken in Friesland mis. In Grauw bleken gisteren eenden in een park besmet. In al werden er aan de kust wilde vogels geborgen en drie pluimveebedrijven geruimd. In Libanon zijn vanochtend meer dan 60 gevangenen uit de gevangenis ontsnapt. Ze braken hun celdeuren open en wisten te ontkomen met auto's... Een van die auto's belandde tijdens de vlucht tegen een boom... waardoor vijf gevangenen om het leven kwamen. Volgens Libanese media is er een klopjacht gaande... en is een aantal gevangenen inmiddels weer opgepakt. En het gaat goed met dit dier. De blauwe vinvis. Het is het grootste zoogdier op aarde. kan 30 meter lang worden... En voor de tweede keer zijn er grote groepen gespot in de oceaan bij Antarctica. Deze onderzoeker zag ze. That's a really exciting finding. We think that this area is now becoming an important place for Antarctic blue whales again, uh, nearly 100 years after they were heavily hunted. Tot de jaren 60 werd er flink gevist op de blauwe vinvis. Tienduizenden beesten werden gedood, maar dat is nu verboden en dat doet dus iets goeds voor de beesten. Het weer nog, het is grijs nu, graad of 10. In Limburg kan de zon af en toe nog even doorbreken. Vanavond en vannacht gaat het op veel plekken regenen. Morgen ook grijs, maar wel ietsje droger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de Ring Zuid van Amsterdam op de A10 richting Amersfoort. Je hebt daar 10 minuten op onthoud tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat weet je, Albert-Jan. Als ik mijn koptelefoon op heb... dan kan je wel tegen me aan gaan praten. Maar dan hoor ik nog helemaal heel niks meer. Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer, hoor. Studio Tolweg 10A. Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Een regenachtige, donkere zaterdagmiddag. Dus gewoon lekker blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. Want we hebben weer een leuke uitzending. Die we begonnen trouwens met Sidney Youngbloods uit de jaren 80 En Sit and Waits. Zijn tweede single na If Only I Could. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen, Albert-Jan? Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag. Het zal mooi weer worden trouwens vanmiddag. Oh, echt dus waar? De, ja, tenminste. Dat had ik. Had nou, zwembroek had, heb ik thuis gelaten. Eerst dus, uh... gelezen. Dus als het goed is, moet het zonnetje nog uh, doorkomen. Maar uh, dat hoort u dan rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Hoe het weer zich ontwikkelt. Vandaag en de komende dagen. Uh, verder hebben we een klein evenementenagendaatje om half vier. Hij is er weer, de evenementenagenda. Maar dan wel in het klein. Maar goed, er is er één. Dat allemaal rond de klok van half vier. Uh, Dier van de Week. Ik zei, weet je nog, dat ik vorige week hadden we een boefje. Ja, gezegd, dat uh, boefje, ja. Ik had al gezegd, van, als je die foto ziet van, die, van, die, van, het, van het hondje... want zo groot is die niet... dan blijft hij nooit lang in het uh, dierenthuis. En inderdaad, hij heeft een baas gevonden. Dus die is weer weg. Dus die is maar heel kort in het dierenthuis geweest. Dus uh, dan richten wij ons weer op het aantal poezen. Ook dat uh, is, uh, gaat razendsnel. Dan zijn ze alweer gereserveerd en zeker alweer een nieuw thuis gevonden. Maar dat geldt niet voor uh, Chichi. Chichi zit nog in het uh, dierenthuis en daar hebben we dus aandacht voor rond de klok van half vijf. Het gedicht van de dag blijft nog even een verrassing, maar uh, daar komen we wel uit. De liefhebbers van het gedicht van de dag, kort voor vijf is het weer zover. Zos Live. Ja, wat, dus, wat ga je doen vandaag, uh, Albert Jan? Z Zandvoort op zaterdag live. Uh, ja, dat is dus een, uh, een registratie van een live uh, concert... waar de, dus er dus nog een heleboel mensen nog bij konden zijn. Dat was vroeger zo, hè. Dan kon je een kaartje kopen en dan kon je naar een groot concert. We gaan wel de geschiedenis in. en We gaan uh, een behoorlijk end terug in de tijd... En we gaan zelfs terug naar 1971. Meer zeg ik niet. Dus liefhebbers van Zandvoort op zaterdag live om vijf over half vijf is het zover. Uiteraard hebben we het, weer het Zandvoorts weekoverzicht in het kort. In het tweede uur uh, uh, hebben we een interview dat onze collega Jaap Koper had met de Minste zwerver tijdens ons programma Zandvoortse Zaken. Uh, omtrent het boek Zandvoort Moorden. U had, vanmorgen uh, was hij ook de gast uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Maar Jaap Koper had uh, tijdens Zandvoortse Zaken al een interview met mensen... en heeft dat voor ons uh, geprepareerd. En uh, dat hoort u uh, meer over in het tweede uur. Verder hebben we natuurlijk ook gewoon Pit Report. Het is wat rustig in de, in de Formule 1 straat op dit moment. Maar goed, desondanks hebben we na veel speurwerk toch wat nieuws uit de Pitstraat, uit de wereld van de Formule 1. Nou ja, Max heeft een mooi cadeau gehad van Sinterklaas. Ja, ja, klopt iets met 7-0. Ja, 7-0. <lacht> ja. Ik heb hem niet in mijn achtertuin staan nee, in ieder geval. Maar waar zou die staan? Welke garage zou die, die, die, dit staan? Hij is ja. zelf getrakteerd op een vliegtuig? Ja, nou daar hebben we het straks nog wel even ja, over. Straks nog wel even over. Goed, ik zou zeggen, uh, genoeg reden, luisteraars om. Komen drie uur te blijven luisteren naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort met veel muziek. Ik zou zeggen van strand tot stad. Dankjewel albert Dat wordt weer een leuke uitzending. Vanmiddag tussen twee en vijf uur en wil je de uitzending uh, horen? Dat kan via cfmsandvoort.nl... of onder meer de cfm app In onze app die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en luister naar het geluid van Zandvoort. Met uh, dit programma bij je uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En daarna vanaf 6 uur weer entertainment view met Fred Hey. Hier is de BBQ Band. voor alle uh, disco-liefhebbers van de BBN-jugend en Jeannie. Nou, er komt een flytje aan voor uh, Max's Stapper, Fly Away. Fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given People stand, ask me why I'm here No one seems to think that I fit in De nieuwe single van uh, Tanserai en Fly Away. speciaal voor uh, Max Verstappen is uh, nieuwe een nieuwe vliegtuig is <laughs> een nieuw spelletje Albert-Jan. Het is uh, kwart over twee geweest. Tijd voor het uh, nieuws. Probeer het even in het kort. Nou, of ik, gaat dat niet lukken? Het is een doortje. Nee, weekoverzichtje. Hè? Gaan we eens terug uh, naar uh, afgelopen dinsdag, want de politie sloot het strand van Zandvoort af uh, voor de boeren met trekkers, om te voorkomen dat uh, de boeren afgelopen dinsdag na hun protest in Den Haag via het strand naar het huis zouden gaan rijden. Bij de strand van Zandvoort in de namiddag die dinsdagmiddag... over de breedte afgezet door de politie. Dit gebeurde op last van de burgemeester David Molenburg... nadat het, de protesterende boeren in de ochtend tegen alle afspraken in... over het strand richting Den Haag waren gereden. Op het strand stonden acht politiewagens en twee wagens van de reddingsbrigade. Agenten lieten een mediapartner en haar nieuws weten dat ze, eh, indien de boeren toch zouden komen... er een stevig gesprek en een bekeuring zou volgen. Inderdaad, het bleef rustig op het strand... en de blokkade is tegen de avond die avond opgeheven. Sinds afgelopen week is het raadhuis in het centrum van Zandvoort... prachtig verlicht. Het is een initiatief van Hele Jansen van de gemeente... en Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort... zo meldt haar eh, Nieuws. De lichtshow is met veel passie gecreëerd door Nop Production... hoe-else hoe zou ik zeggen... Als Nop het niet doet, dan gaat het niet goed. Maar in ieder geval, Nop heeft dat weer geregeld. De verlichting kan alle kleuren aannemen. Nu is het blauw en geel in de kleuren van Zandvoort. Maar na Sinterklaas zullen de kerstkleuren wit, groen en rood rode dakkleuren. En voor Pride at the Beach kunnen de regenboogkleuren ingesteld worden. De installatie werd gefinancierd vanuit de ondernemersinnovatiefonds Zandvoort. Een fonds dat voor en door de ondernemers van Zandvoort... en zal nog te zien zijn tot eind februari 2021... Daarna wil Tromp met de gemeente in een gesprek om te kijken of er een permanente installatie kan worden geplaatst. En wij hebben een filmpje geplaatst, dan kan je kijken naar de lichtshow van Nop ja. op het raadhuis. Gewoon even via de CFM-app. Maaike Pippel wordt vanaf 1 januari 2021 de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Zandvoort. Zij is tot die tijd nog werkzaam voor de werkorganisatie HLT, HLT Samen als... Concern Manager Bedrijfsvoering. Ook is zij loco-gemeentesecretaris in de gemeente Hillegom en Lisse. Maaike heeft in haar loopbaan ruime ervaring opgedaan... met gemeentelijke organisatie en bestuur. Pippel kijkt ernaar uit om voor Zandvoort aan de slag te gaan. Zandvoort is een bijzonder dorp met grote opgaven en mooie ambities... midden in de metropoolregio Amsterdam. Ik ben vastberaden om hier aan bij te dragen. Ook burgemeester David Molenburg is blij met de benoeming van Pippel... Als gemeentesecretaris, na een uitgebreide selectieprocedure... koos het college unaniem voor de ervaringen en kennis die Maike met zich meebrengt. Ik ben uh, overtuigd dat Maike met haar enthousiasme en ervaring... Zandvoort een stap verder brengt... in de ontwikkeling en kansen van onze gemeente die voor ons ligt. Via de website en e-mail van de sportschool Kenjam voor zandvoort afgelopen week zijn aan alle sporters bekendgemaakt... Dat de sportschool vanaf januari gaat inkrimpen en uiteindelijk in de huidige vorm zal stoppen. Dat betekent dat er vanaf 1 januari voor alle leden en een compleet team achter Kenjam Jong voor een enorme verandering gaat plaatsvinden. Vanaf januari gaat Marcel van Rey in de sportschool alleen verder. De fitness blijft op beperkte tijden geopend voor vrije fitness en de over YouTube lessen van de kinderen. Kijk op de website voor alle sportactiviteiten in 2021. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws. Ook uh, na te lezen uiteraard uh, op onze website. Of de CFM. We zeggen nogmaals een hele goede middag, Hou je radio lekker aan, hè? want er komt nog heel veel leuke informatie aan. En natuurlijk, uh, de muziek die mag zeker niet ontbreken. En ook al een klein beetje vandaag.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 Schop, op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee een voet. zat je nog tot, uh, tot, tot later in het café. Dat uh, kennen we allemaal niet meer. Het is al laat toch de single van Raccoon. Inderdaad, van alweer een tijdje geleden. Van uh, voor de coronacrisis, zullen we maar zeggen. Jij hebt weer een berichtje voor ons. Volgens mij gaat het over uh, de dag van de ondernemer. Ook, maar uh, ik had nog, nog twee berichtjes liggen... voor het Stanford nieuws in het kort. Dus die, heeft, die had u nog te goed. En dat gaan we dus nu doen. Allereerst de actiegroep Handen Af van Zwarte Piet heeft in de, af, in de nacht van woensdag op donderdag een actie gehouden bij de bibliotheek van Zandvoort. In de ochtend bleek de bibliotheek na een sluiting van twee weken vanwege corona weer open mocht... bleek dat de actiegroep posters met een afbeelding van Zwarte Piet op de ramen had geplakt. De leden van de actiegroep willen met deze actie aandacht vragen voor het behouden van de Zwarte Piet. De activisten vinden dat bibliotheken in onze cultuur misleiden uh, uh, moeten worden gekort. De uh, afgelopen weken hebben zij in het hele land actie gevoerd... en nu dus ook in Zandvoort. Behalve in Zandvoort hebben ze ook actie uh, uh, die nacht tegelijkertijd uitgevoerd... bij de vestigingen in Bennebroek en Hillegom. En tot slot, afgelopen week is de dag, uh, was het de dag van de ondernemer. Een uitgelezen dag om de Zandvoortse ondernemers... een hart onder de riem te steken na een bewogen jaar. Alle ondernemers in Zandvoort zijn gezamenlijk uitgeroepen... tot ondernemers van het jaar 2020. De prijs heeft vooral een symbolische waarde... en is bedoeld om extra waardering te geven aan alle ondernemers... die een heel turbulent jaar achter de rug hebben. Het Haringmeisje staat de komende tijd midden in het centrum te pronken... op een uitgelichte sokkel van een muziekpaviljoen. Het betreft, luisteraars, een replica. Het origineel staat komend jaar in de centrale hal van het gemeentehuis. Uh, zometeen over een tweetal platen en na het weer... Uh, wat uitvoer staan we uitvoeriger stil bij de ondernemersprijs van 2020 die dus zoals gezegd dus naar alle ondernemers van Zandvoort is gegaan. Dankjewel Albert Jan zo meteen dus meer. Maar eerst een plaagje en dan heb weer De Nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien bij eigen lokale radio CFM. Miley Cyrus en Dua Lipa was dat. En de nieuwe single heet Prisoner. Even een half drie. Nou, onze weerman die heeft het allemaal weer uitgezocht, uh, albert En wat gaat het weer de komende dagen doen? Nou, vandaag zoals u er u buiten kijkt ziet is het bewolkt en is de kans nog een klein beetje motregen. De temperatuur stijgt naar 12 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen begint de dag bewolkt met enige regen. Geleidelijk wordt het droog en breekt af en toe de zon door. De temperatuur stijgt wederom naar 12 graden en er waait een matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Maandag is het ook bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Het wordt 10 tot 11 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. De rest van de week is het vrij veel bewolking, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Over het algemeen is het droog en het is tot en met donderdag 10 tot 11 graden. Aan het eind van de week is het maximaal 9 graden. Ook de kans op enkele buien neemt dan weer toe. Al dus Rico Schreuder. Nou, we wachten gewoon af wat het weer de komende dag gaat doen. Dankjewel, je Albert Jans, voor het weer. te is ook op www.ricoweer.nl Dat was het weer. Hier is een voorzitter, in de van Sting. I Van Sting en een an Englishman in New York. Zo dadelijk gaan we het hebben over de onderneming van het jaar. Dit jaar zijn het er meerder geworden trouwens. The club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 Lekker en hier van alweer uh, drie jaar geleden het Sharon Audio met uh, Shape of You. Hij komt uit de uh, ZOS Top 100 van uh, 2017, uh, deze plaat, Albuja. Uh, en over de SOS-lijst gesproken. We krijgen ook zo langzamerhand een SOS-lijst van de live-uitvoeringen... Die, oh. die we doen zo rond half vijf. En vandaag ben jij aan de beurt van het enige wat je wil zeggen... dat het een live-optreden in 1971 was. Ja, klopt. Maar ja, legendarische... ja, daar kan je heel veel kanten mee op natuurlijk. Het is een legendarische dubbel-live-LP hebben ze uitgebracht. Maar goed, uh, nog even geduld. Het is een cliffhanger. Ik bedoel, We komen er straks in de derde uur uiteraard op terug. Allereerst uh, na afgelopen week, uh, zoals uh, gezegd in het Zandvoorts nieuws in het kort... was het donderdag de dag van de ondernemer. Het was een uitgelezen dag om voor de Zandvoortse ondernemers... een hart onder de rin te steken na een bewogen jaar. Alle ondernemers in Zandvoort zijn namelijk uit, gezamenlijk uitgeroepen... tot ondernemers van het jaar 2020. Normaal gesproken had het de afgelopen week het ondernemersgala plaatsgevonden. tijdens deze jaarlijkse netwerkavond voor Zandvoortse ondernemers... wordt ook altijd de winnaar bekendgemaakt van de verkiezing onderneming van het jaar. Helaas zijn dit jaar zowel ga het gala als de verkiezing om zeer begrijpelijke redenen uiteraard niet doorgegaan. Toch wordt er ook dit jaar de ondernemersprijs uitgereikt en wel aan alle ondernemers van Zandvoort. Dick Hulsenbos heeft als voorzitter van de overkoepelende organisatie... ondernemersbelangen Zandvoort de wisseltrofee Het Haringmeisje... namens alle ondernemers in ontvangst genomen. Onder toezichtoog van wethouder Ellen Verheij van Economie... kreeg hij het beeld overhandigd door Anja Kerkman van ABC en Meer... de winnaar van vorig jaar. En daar is een hele mooie uh, uh, ja, filmpresentatie van gemaakt... Uh, die wij u niet willen laten uh, onthouden, uh, de luisteraars... Na een uh, ruime uh, introductiemuziek uh, krijgt u onderachter en volgens aan het woord... Ronnie Zandvoort, Patrick Berg, daarna Islam, Shaban en Shait El Segou Serugi, Robin Witte, uh, Anja Kerkman zoals gezegd... en natuurlijk aan het eind Ellen Verheij, wethouder Economie en Toerisme en Dick Hulsebos van uh, ondernemersbelangen Zandvoort. De, de Oscar-uitreiking klinkt er niet beter onder. Deze klinkt een stukken beter. Ja. Geniet van deze clip. Hij is uh, prachtig ook uh, te zien op onze Facebookpagina. Van mij is de vraag gesteld als oud uh, winnaar van de ondernemersprijs van hoe zie jij nou de toekomst na dat hele corona verhaal. Op zich word ik natuurlijk van de regels word ik natuurlijk bloed en bloedsaggerijnig allemaal. Maar ja, aan de andere kant moet je ook wel weer de positieve instaan en zeggen van jongens hoe gaan we nou verder hè, hiermee. En ja mijn boodschap is eigenlijk en dat is dat is te hopen dat de horeca weer open kan goede klanten van me altijd en ja dat we dat we daar weer een beetje gezelligheid in in zandvoort krijgen want uh, zo is er echt waar geen zak aan ik uh, wens iedereen uh... Allereerst een heel goede gezondheid toe voor het komend jaar. En dat we met z'n allen maar flink de schouders er mogen zetten Om 2021 wel het succes te maken wat eigenlijk 2020 had moeten zijn. Alle kansen liggen weer open voor Zandvoort. Formule 1 komt weer terug. Als we met z'n allen wat ervan maken, weet ik zeker. 2021 wordt een jaar, dan zijn we het heel snel 20 vergeten. Succes allemaal, zet hem op en blijf gezond. Uh, lieve mensen vanuit Zandervoort, we spreken nu met uh, Islam en uh, Sayed. zijn de winnaar uit 2017. We zitten inmiddels op dit moment met onze nieuwe vestiging in Badhuis Blijn. Ook zelf de naam Tasty Corner. En samen met New York Pizza. Wij hebben een helemaal moeilijke tijd gehad, het hele jaar, door. Wij hebben alle vertrouwen dat het goed komt. En binnenkort gaat het weer over. En we gaan met z'n allen gewoon hele leuke dagen in Zandvoort. Kunnen wij ook allemaal genieten van het weer, van onze bezoekers in Zandvoort. Wij geven jullie allemaal en wij wensen jullie allemaal heel veel succes. winnaar van de Ondernemersprijs 2018 wensen wij iedereen heel veel sterkte toe in deze bizarre tijd. Wij hopen ook dat we zeer snel allemaal weer op een volle kracht mogen draaien. Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte, Team Autobedrijf Zandvoort. Ik heb gewonnen en ben daar ontzettend trots op. Het is wel een gek jaar geworden... En ik wil daarom ook al mijn mede-collega's, ondernemers, uh, heel veel kracht en sterk te wensen het komende jaar. Het gaat een topjaar worden voor iedereen. En uh, dat gaan we met z'n allen doen. Daar ben ik van overtuigd. organiseren we voor de Dag van de Ondernemer natuurlijk de Ondernemersprijs. Maar dit jaar is een ander jaar dan alle anderen. Het is een moeilijk jaar geweest... waarin heel veel ondernemers heel veel uitdagingen hebben gekend. Maar ik heb ook ontzettend veel veerkracht gezien. En nog steeds geven onze ondernemers Zandvoort kleur. En daarom gaat de Ondernemersprijs dit jaar niet naar één ondernemer... Maar gaat hij naar al onze ondernemers? Want we willen al onze ondernemers een hart onder de riem steken. En we hopen dat jullie je ook dit jaar weer zullen inzetten... voor ons mooie dorp Zandvoort. Dick Hulselbos, namens ondernemers Belangen Zandvoort... zal deze in ontvangst nemen. Het is een grote eer voor mij om deze prijs namens alle ondernemers in ontvangst te nemen. De ondernemers, zoals gezegd dat die het heel zwaar hebben gehad dit jaar. Zijn trouwens ook ondernemers die het wel goed hebben gehad, dat moeten we ook wel zeggen. Het is ook wel een aantal goed gegaan, maar het merendeel heeft het heel zwaar gehad. Dus ik vind het een heel mooi symbolische daad van de jury om alle ondernemers deze prijs dit jaar te gunnen. En ik gun hen volgend jaar een geweldig mooi, beter jaar dat we weer echt kunnen ondernemen zoals het normaal. Was. Dus heel veel dank uh, daarvoor en uh, nou, ik zal hem op de een of andere manier aan iedereen uh, doorgeven. Bij deze overhandig ik dus uh, het beeldje. Ik heb er uh, heel veel van genoten. En uh, ik hoop dat alle ondernemers een prachtig jaar tegemoet gaan bij deze. Bedankt. Alsjeblieft. Perfect. Het lijkt al zo lang geleden Vorig jaar, mijn vrienden daar Toch was ik niet tevreden Bebons bij de open hart. Toch de bond, want jij was niet daar De boom die staat, lichtjes aan Voelt nog een beetje leeg, maar Ja, de nieuwe muziek, die vergeten wij zeker niet te draaien, hoor. Voor je. De nieuwe Emma Heesters, als de eerste sneeuw valt. En ze is al helemaal klaar voor de kerst. Ik zag trouwens gisteren een interview met de Emma Heesters. En uh, ja, ze zegt, wat wij uh, misten een hele tijd, een beetje moderne kerstplaats. Dus, nou, die heeft ze zeker met uh, deze nieuwe single gemaakt. Als de eerste sneeuw valt. Nou heb ik het uh, weer weer gemist, wanneer kunnen we het verwachten? <lacht> Oh, die plaat gewoon heel vaak draaien, dan komt het vanzelf. Oh.